9 uur, Jo met het NOS-journaal. Nederlands neemt 22 gevangenen over van Curaçao. Dat gebeurt op verzoek van de Curaçaose minister van Justitie, Wilsou. De gevangenen komen uit Bonaire. Ze zijn veroordeeld in de periode dat de Antillen nog één land waren. Uit veiligheidsoverwegingen konden ze toen niet in de gevangenis... op Bonaire worden opgesloten en gingen ze naar Curaçao. Nu Bonaire sinds oktober vorig jaar een Nederlandse gemeente is... moeten de eigen gevangenen daar worden opgesloten. Minister Wilsou zei dat anderhalve week geleden in de Volkskrant. Van de 22 gedetineerden gaan er 17 terug naar Bonaire. De andere vijf komen naar Nederland. Curaçao krijgt van het ministerie van Justitie voor de gemaakte kosten 300.000 euro. Staatssecretaris Knapen voor ontwikkelingssamenwerking heeft een bezoek gebracht aan de Somalische hoofdstad Mogadishu. Het is voor het eerst in 25 jaar dat daar een Nederlandse bewindspersoon op bezoek is. Knapen heeft met hulpverleners en autoriteiten gesproken... over de bestrijding van de hongersnood in het land. Ook bezocht hij onder zware bewaking een vluchtelingenkamp buiten de stad. Volgens Knapen moet er dringend iets gebeuren... om te voorkomen dat de Somaliërs omkomen van de honger. In het land is het erg onveilig. Nederland heeft tot nu toe 15 miljoen euro uitgetrokken... voor de strijd tegen de honger in de horen van Afrika. Duitsland is blij met de terugkeer van een al maandenlang vermiste koe. De melkkoe Yvonne ontsnapte op 24 mei uit haar weide... en zwierf sindsdien door de bossen in Beieren. De eerste tijd werd er met man en macht naar haar gezocht. Ze kreeg zelfs een eigen Facebookpagina. Uiteindelijk besloten de autoriteiten in Beieren Yvonne met rust te laten. Afgelopen dinsdag ontdekte een boer... dat ze zich had aangesloten bij zijn vier koeien in een wei. Ze kon worden geïdentificeerd door haar oormerk... De boer bij wie Yvonne zich meldde krijgt 10.000 euro tipgeld. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht vrij helder, plaatselijk mist en minima van een graad of 8. Morgen veel zon, het wordt dan 20 graden in het noorden... en 25 plaatselijk in het zuiden van het land. Dit was het NOS-journaal. AWB nou, Verkeersinformatie Files nog na ongelukken op de A12... vanuit Utrecht naar Arnhem, bij Veenendaal, 4 kilometer. De linkerrijstrook is ook een op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen 4 kilometer. Daar is de weg nog helemaal afgesloten. Het verkeer kan er langs rijden via de af- en oprit. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij het Gouw Aquaduct 3 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A15 van Gorkem naar Nijmegen. Bij Geldermoos nog 2 kilometer. Maar daar is de weg nog helemaal afgesloten. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl. Wow! Wat een tickets, wat een prijzen! Op vliegtickets.nl Vliegtickets.nl Rotvliegen!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 Het is vier over negen. De koningin mag geen onderdeel meer zijn van de regering. Tenminste, dat vindt de PVV. Maar wat is dan in de praktijk het verschil met nu? En uh, wat voor gerommel levert dat op tussen de verschillende partijen? Rond kwart over negen hoor je hoe het zit. En allemaal juicy details van Wikileaks zijn gelekt. Het is een groot schandaal. Rond half tien hoor je hoe dat zit. En vanavond begint het tv-programma De Diva's Draaien Door. En ze is natuurlijk ook te zien als jurylid in Holland's Co-Talent. Wij hebben onze eigen Justin Bieber. Bieber. Bieber. Bieber. Beaver. hij is Bieber, Waanzinnig. <laughs> en dan kan je denken, wie hebben we dan te gast? Een van die twee uh, hysterische, het is Patricia Pai. Ze uh, volop in de spotlights, zometeen hier bij ons uh, om ongeveer kwart voor tien. Today's Topics... Maar eerst die andere hystericus. Lucky <lacht> King. Ja. Met de vijf van Today's Topics. En op vijf een verzoek van het NOS- en NS-personeel. Niet het NOS-personeel, die willen het misschien ook wel. Maar de, het NS-personeel krijgt steekvesten. Volgens de NS is er geen directe aanleiding voor de introductie van de vesten. Vooral medewerkers service en veiligheid hadden er behoefte aan. Zij verstrekken informatie op stations en moeten optreden bij geweld. Zo'n 700 mensen krijgen zo'n steekvest en dat is volgens de vakbond nodig ook. Elke week krijgen wij berichten dat er agressie plaatsvindt op het spoor in de trein of op de stations. En dat is toch af en toe in dergelijke mate dat men over dit soort faciliteiten moet beschikken. Het is nog niet duidelijk of het personeel het beschermde kledingstuk verplicht moet gaan dragen. Dan ja, de nieuwe held, Daphne Schippers, nog nooit van gehoord... Maar ze is 19 jaar, kan atletiek als een malle... en gisteren liep ze een <lacht> Nederlandse record... en ging ze naar de halve finale op de 200 meter sprint. En het is ook niet zo dat dit je besluit te veranderen. Dat, het, uh, dat je zegt, uh, Londen, geen meerkamp, maar sprinten. Nee, absoluut niet. Meerkamp blijft gewoon zo leuk. Nee, ik ben gewoon een meerkampster en ik blijf een meerkampster. En, uh, ja. Ja, een nieuwe cult, hè. Ze is een meerkampster en ze blijft een meerkampster. En dan ligt het wereldkampioenschap op de loer natuurlijk. Go Daphne. Tweede halve finale met erin Daphne Schippers. Wie zijn haar concurrenten? Ja, niemand. Daphne heeft namelijk geen concurrent. 50 meter nog voor de Nederlandse. En Schippers valt terug. Verkrampt en wordt hier vijfde. Het laatste mm. stuk... Bij Schippers was het niet goed. Nou ja, dat is mooi slang, natuurlijk. En zo overtuigend, dat is misschien nog wel het meest uh, verbazingwekkende. Het is een hele aparte atleet met heel veel mogelijkheden. 19 jaar jong. En met deze tijd, 2269, heeft zij zich ook genomineerd voor de Olympische Spelen van Londen. Ja. Dan nummer drie. De scholen zijn weer begonnen. En dus is dit het moment dat ProRail druk aan het controleren is bij de spoorwegovergangen. Uh, want als er iets is wat die pubers niet kunnen, dan is het wel zich aan de regels houden. Jullie gaan naar school? Ja. Ja. Jullie moeten hier vaak de spoorwegovergang ja, over. Ja. Hoe oud ben je? 11. Heb jij nou wel eens een neiging om zo lekker tussen die spoorbomen door te gaan als je te laat nee. bent? Nee. En nee? Uh, wil je misschien een snoepje? Ik heb het één keer gedaan, maar toen ging de trein steeds op en neer. En toen duurde het heel lang. Toen gingen alle mensen... Ja, en dan mag, je, mag dus <laughs> niet, want dat is levensgevaarlijk en daar ga je dood aan. En dus staat er een opsporingsambtenaar klaar met een bonnenboekje. De Vechter van ProRail. Wat doen die? Nou, die staan hier uh, te controleren of mensen zitten. Dat uh, uh, de, de rode lichten zijn gedoofd. Ja, uh, Het is hard nodig, die controles, want pubers gaan met bosjes tegelijk de spoorbomen onderdoor. Ja, de, de scholen zijn ontschreven. eens okay. dus even kijken of die scholieren dat dan ook nog gaan doen. Moeten jullie hier vaker de spoorwegovergang open? Ja. Hebben jullie nou nooit de neiging om er zo tussendoor te gaan als de trein weg is? Of, uh, nee, de... nooit. Meen je dat nou? Ja, dat ja, meen ik. Stop. Ja, dat zijn meestal jongens of zo die fietsen dan gewoon. Oh, meisjes doen dat niet, hè? Nee, ik zie daar bijna nooit meisjes doen. Doen jullie dat wel eens? Ja. ja. ja? Hoe dan? Ja, gewoon net als die belletjes naar beneden gaan gewoon even hard fietsen. En uh, is het altijd goed gegaan? Ja, goede vraag inderdaad. Is het altijd goed gegaan of ben je wel eens door een trein uit elkaar gesredderd? Bij mij wel. Hebben jullie die neiging ook wel eens, zeg maar, even dat Toch net ja, even? Eigenlijk wel. Ja. ja best vaak. Ja, dat denk ik, ah, shit, net die boom dicht voordat jij naartoe dat gaat. Ja, ik heb er een bekeuring voor gekregen, dus dat doe een bekeuring gehad. Ja. Hoeveel? Uh, volgens mij was het dan iets van 35 euro of zo. Ja, en die boete kan nog oplopen. Onder de 16 is dan wel halve prijs. Maar volgens ProRail komt het wel vaak voor dat jongeren nog net even onder de spoorbomen door willen. En dat maakt het dus link. Nou, wat we vaak zien is dat, dat hè, even tussen die bomen doorrennen, dat lijkt Dat, dat is gebeurd. Ja. Nou, nummer twee dat is de snelwegschutter, of de luchtbuxlul, zoals hij heet op internet. Vandaag populair op Twitter door een melig fotootje van een kanon... dat op een aanhanger wordt vervoerd over de snelweg. Maar het is ook een serieuze zaak. En dat wordt, er wordt ook druk gezocht naar de schutter. Ja, we zijn hier in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Hier staan alle beeldschermen die verbonden zijn met de camera's langs de autosnelweg. En hoeveel camera's zijn dat? Nou, Rijkswaterstaat heeft wel 2000 camera's. Ja, genoeg te zien dus. een van de manieren waarop de schutter eventueel gepakt kan worden. En de beelden worden ook nog opgenomen. En dan kunnen we later kijken of er eventueel, zoals we het heel moeilijk eh, noemen, opsporingsindicatie in zit. Zodat we dat later in het onderzoek mee kunnen nemen. Opsporingsindicatie, moeilijk woord inderdaad. Iedereen zit er bovenop. In de tussentijd is het volgens betrokken instanties zaak om waakzaam te zijn. Als je daar nu rijdt zou ik wel uitkijken voor de zekerheid. Ik zou wel een beetje nerveus zijn. Want het is toch 44 schoten, is dus wel heel erg. Psychologen gissen ondertussen naar het motief van de dader. Ik denk, misschien kan hij ook een hele slechte kindertijd hebben gehad. En misschien kan hij daardoor ook um, ja nu zich echt rot voelen over zijn kindertijd. En misschien, daarom doet hij dat. Dan kom ik daar weer aan. <laughs> Goed, uh, nummer 1, dat is een persbericht van de PVV. Die wil namelijk een heleboel. Wij willen dan ook dat de koning geen lid meer zal zijn van de regering. Geen voorzitter meer zal zijn van de Raad van State en geen rol meer zal hebben bij de kabinetsformatie na de verkiezingen. Zo, je bam. bam! In your face, Beatrix. De PVV gooit er een wetsvoorstel tegenaan... want volgens de partij is het huidige bestel volkomen ouderwets. En de aanleiding voor ons om te komen tot dit wetsvoorstel... is onze opvatting dat het anno 2011 niet meer van deze tijd is... dat een erfelijk koningschap samengaat met een lidmaatschap van de regering... Overigens wil de PVV niet dat het Koningshuis verdwijnt. Een meerderheid is voor het. Uh, een meerderheid, meerderheid voor dat wetsvoorstel is het trouwens niet. Ik <lacht> vond het wel tijd voor het weekend hoor, <lacht> toch wel? Ja, ja leuk. Nou, ik heb uh, uh, geregeld dat er voetbal is morgen. Dus, Heerlijk. Uh, Tot maandag. Doei. Het lijkt erop dat automerk Saab bijna zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Maar hoe is dat automerk eigenlijk ooit begonnen? Iedere dag duiken we naar aanleiding van een nieuwsbericht de geschiedenisboeken in. En dat vragen we deze keer aan autojournalist Carlo Bransen. Komt net binnenrennen. Goedenavond. Net op tijd. Ja, nou ja, ziet hier ook wat verwaaid uit. Weet je, als je het vergelijkt met de lange historie van Saab, dan is het allemaal... <laughs> allemaal is het is allemaal niks. penis. Toch? Hoe is dat bedrijf ooit begonnen? Vertel eens. Oeh, nou, dat, dat, dat bedrijf is begonnen als vliegtuigfabrikant. Mm -hmm. Omdat uh, Zweden was altijd neutraal. Hè? We praten van voor de, wereld, voor de Tweede Wereldoorlog. Die oorlog die kwam steeds dichterbij. Dus toen dacht Zweden, van, weet je wat, we gaan ook uh, jachtvliegtuigen bouwen. Uh, praat je nu over, uh, over voor 1940. Hè? Dus wat dat betreft zie je daar niet uh, de prachtige, snelle vliegtuigen van tegenwoordig in. Maar als bescherming? Zo, dat... Als bescherming, ja, ja. de Zweedse luchtmacht. Ja. Laten we zo'n luchtmacht beginnen. Uh, na de oorlog natuurlijk uh, ja, viel, die, uh, viel die handel een beetje terug. Het zei ze: Weet je wat we gaan doen? We gaan auto's bouwen. Want dat ligt heel erg in het verlengde van vliegtuigen. Nou, was toen in die tijd na de oorlog. Hè, werd, werden de landen een beetje mobiel. Dus toen was er een autootje nodig. Nou, die kun je gaan importeren. of je kan ze zelf gaan bouwen. En die vliegtuigfabrikage lag toch op zijn achterste. Dus toen werd Saap, wat eigenlijk staat voor Zweedse auto- of uh, vliegtuigfabrikant. Hè, dat, daar is het een afkorting van: uh -huh. Saap Actien Bolaget. Uh, werd een autofabrikant. En die eerste Saapjes, die leken ook heel erg op vliegtuigen. Ze waren hele gestroomlijnde, nou ja. hele gestroomlijnde apparaten. Ze hadden een even term CW van 0,30. Dat is een soort ah. van graadmeter voor de stroomlijn die een auto heeft. Nou, dat is tegenwoordig nog steeds vrij uniek als je dat hebt. Maar dat konden ze doen doordat ze die vliegtuigervaring hadden. En zag je er ook iets aan de binnenkant vanaf? Nou het... ja, wel. Kijk, qua instrumentarium, Saap is altijd heel goed geweest in ergonomie. Oftewel het blindelings kunnen vinden van knopjes, metertjes, schakel. En ja. dat soort dingen en zo. Uh, en en daar dat ze... stamt echt uit de, de vliegtuigen. Echt uit die vliegtuigen, uit de vliegtuigtijd. Ja, ja klopt. En is toch ook iets, dat las ik net, als je boven de 120 gaat, dan wordt het dashboard zwart. Of oh, zo dat is night panel. Ja, nou, dat heb, daar zijn ze pas veel later mee gekomen. Maar in vliegtuigen en in auto's is het ook zo dat je, kijk, dashboards zijn vaak een soort van kerstbomen met, met tientallen lampjes en schakeletjes en dit en dat. Maar Saab heeft gezegd van ja, weet je, je moet je aandacht gewoon op het verkeer kunnen houden. Dus op het moment dat je al die lampjes en toestellen niet nodig hebt... schakelen we ze uit en tegen de tijd dat ze belangrijk worden. Dus de benzinemeter dan op nul komt. Dan ligt die benzinemeter op en dan word je er pas mee geconfronteerd. En verder rij je eigenlijk alleen maar met een donker dashboard... waar je alleen de snelheid op En dat op is in een vliegtuig zien. ook zo? Fender. Ja, in, in bepaalde jachtvliegtuigen en zo is dat ook zo. Heel grappig. Tot zover de geschiedenis van Saab. Even toch nog kort. Is het, is het nu uit en over? Want morgen moet officieel, kwart over vier geloof ik... Uh, moet dat geld bij het personeel zijn en nu is er weer uitstel. Er is he? weer uitstel. Tot, na, tot tenminste na het weekend. Je. Saab heeft op de lange termijn best wel geld. Maar voordat dat geld dat er is, dat moet uit China komen. Dat duurt even. Dus die korte termijn, ter, ja, ze, ze moeten die termijn overbruggen, overleven. Maar hoe lang duurt dat dan voordat dat geld uit China is? Oh, dat kan zomaar 1,5 anderhalf jaar duren. Ja, weet je, Chinese bedrijven mogen best investeren in westerse bedrijven... maar dan moet de overheid het wel goed vinden. En daar zit hem eventjes een beetje maar En hoe in. gaat dat personeel rondkomen, anderhalf jaar lang? Ja, nou ja, er wordt dus nu enorm gezocht overal op de wereld naar geld. Nou, daar weer een paar miljoen en daar weer een paar miljoen... en daar weer wat en daar weer zo, daar weer zo. Maar één ding, willen technisch kan het al lang niet meer bestaan. Want je kan niet, als je al weinig centjes hebt... vier maanden lang niks produceren. Dus Eigenlijk zijn ze gewoon failliet. Eigenlijk zijn ze failliet, dan maar... gaat jou enorme vertrouwen in Victor nee, Muller. Nee, Victor Muller, de baas daar, die gaat nog steeds met iets komen... waardoor het toch allemaal weer goed komt. Ik stijf het hier zeggen. We gaan het zien, en dan zit je hier vast weer. Ja. Karlo Bransen, denk je wel. BNN Today. De koningin mag geen deel meer uitmaken van de regering, vindt de PVV. En het is, wordt een, een groot onderwerp. De komende algemene beschouwingen ook. We gaan het er zo over hebben met de Royalty Watcher Jeroen Snel... en onze man in Den Haag, Siebert van Linden. Maar eerst hoe vond ik the night before?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 Van de koning. Ja, het wetsvoorstel van de PVV, dus daar gaan we het over hebben in onze politieke rubriek vandaag met Sjord van Liene. Sjord, goedenavond. Hi, Willemijn. Ja, wilde zegt dus, hè, koningin, uh, koning dan geen lid meer van de regering... Uh, dat er in de grondwet moet komen staan dat de koning geen rol meer speelt bij de kabinetsformatie... en dat uh, hij of zij geen voorzitter meer is van de Raad van State. Dat betekent dus, even samengevat... Het Ze woord... mag eigenlijk helemaal niks meer, politiek nee. gezien. Ze valt zelfs niet eens meer onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Of hij straks dus, dan vooral. Ja, hij is zo hm. meteen Willem-Alexander. En uh, zal dus een vrije burger zijn, maar dat dan ook weer niet helemaal. Want de PV wil dan wel dat het Koningshuis geen mening heeft... geen politieke voorkeur in een gauw kooi gaat wonen en daar toch een beetje met het erfrecht door blijft gaan. En dan een twee of drie keer per jaar uit de gouden kooi geteeld worden om in het land wat leuks te doen. Nou, dat wordt een soort van uh, gevangenen maar dan met een gouden randje of zo. Nou, als je naar de politiek kijkt, hè, D66, SP, GroenLinks... Partij van Dieren, die willen dit ook allemaal. en ceremonieel koningschap. Um, VVD, CDA, SGP, ChristenUnie... willen juist het houden zoals het is. De PvdA, wat was dat twee weken geleden... die willen eigenlijk een soort middenweg. Ja, de PvdA, die kiest voor een middenweg. Die zegt eigenlijk, ja, het is op zich wel oké... Okay dat uh, koningin Beatrix hoofd is van onze regering. En dat mag Willem-Alexander uh, dat ook wel doen in de toekomst. Maar geen lid alsjeblieft meer van de Raad van State. En dat is eigenlijk wel heel dubbel. Want als je... Er eigenlijk gewoon een beetje in de praktijk naar kijkt... dan is juist die rol bij de Raad van State ongelooflijk ceremonieel. Ze is dan wel voorzitter. Maar in feite doet de vicevoorzitter het werk. En juist het, als hoofd van de regering... heeft ze nog het meeste echte invloed en werk. Omdat ze wekelijks spreekt met de minister en de wetten tekent. En, dus en, en daarvan zegt de PvdA... dat willen we dat houden. Laten. Dus ze zeggen eigenlijk... nou de politieke rol in de praktijk die willen we houden. En de ceremoniële rol die willen we weggeven. Hm. Nou, dat is natuurlijk best wel dubbel. Maar wat er in ieder geval natuurlijk nu is bereikt... zo so far, dat heel veel partijen zich wel uitspreken voor een verandering. Dat is al heel anders dan vroeger, toch? Ja, er is bijna een tweederde meerderheid in de Kamer nu voor verandering. En dat is toch wel echt historisch. Dat de politiek nu zoveel momentum is... dat, uh, dat er iets gedaan uh, moet gaan worden aan uh, de positie van het koningschap. En dat is op zich ook wel heel dubbel. Want je ziet dat in het land zijn de, de ratings behoorlijk hoog. En de politiek is toch in meer, een, een brede meerderheid op dit moment voor verandering. En dat is toch... een grote kloof. Um, ook hier in de studio Koningshuisdeskundige Jeroen Snel. Jeroen, goedenavond. Hallo, goeienavond. Eigenlijk staat de koning, of dan nou de koningin in Nederland er zwakker voor dan ooit, hè? Nou, dat zou ik niet zeggen. Ja, als het gaat om de discussie of ze Politiek in de toekomst gezien. nog een ja. rol van betekenis heeft bij formaties, oké. Okay. Um, maar het gaat heel goed met de monarchie. En Beatrix... Uh, heeft een uh, veel sterker koninkrijk gemaakt dan uh, bijvoorbeeld Juliana kon doen... als het gaat om steun in het land. Als je je herinnert hoe Beatrix ooit werd ingehuldigd op 30 april 1980... hoe de rookbommen haar om ja. de oren vlogen. Nou, die tijd is voorgoed voorbij en is een groot uh, draagvlak voor uh, de monarchie... zoals we die ja, nu kennen. Ja, bij de bevolking, maar in de politiek is er dus nog nooit zoveel draagvlak geweest. Nou, dat klopt. Het, het was zeer nadan om uh, te praten over het Koningshuis... en over beperking van uh, de invloed die er dan zou zijn. Dus dat is inderdaad nieuw en het ziet er uh, ook naar uit dat... dus uh, de rol bij uh, ja, kabinetsformaties uh, is uitgespeeld. Nou Ben jij eigenlijk wel voorstander van dat het blijft zoals het is? Nou ja, ik snap de discussie eigenlijk niet. Er is eigenlijk geen reden nu om de dingen te veranderen. Er zijn geen grote schandalen... Uh, waar het blijkt dat er uh, heel veel invloed zou zijn van de koningin. Uh, Wilders heeft het wel een beetje over Cenk Willink... die als formateur werd uh, uh, aangemerkt door de koningin... bij de laatste verkiezingen, hè, bij de uitslag. Dat is toch een duidelijke invloed? Ja, maar je goed, denken. je moet iemand benoemen. En iemand heeft altijd wel een uh, politieke uh, kleur. En Cenk Willink zou dan PvdA zijn. Um, maar goed, en daar is iedereen bij... Om, om, om uiteindelijk een, een goed formatieproces te hebben. En uiteindelijk, de, de uitslag die er kwam... het kabinet wat we nu te hebben... Dat was niet uh, het verzinsel van Tjane Quillink. En dus al helemaal niet van de Koningin Beatrix. Dus de politiek functioneert toch wel. Dus uh, zo groot is die invloed en die macht van de koningin helemaal niet. Zij vandaag was een interessante mening. Een hoogleraar Tijn Kortman in NRC Next. Die zei van ja: de enige reden dat onze monarchie werkt is omdat de personen tot nu toe, ja. niet dwars liggen. Nee, dat en is maar straks een of andere gek op de ja, ja, dan, die... dan is het anders. Ja. Um, maar goed, dat moeten we dan wel zien. Maar uh, Beatrix is nou uh, uh, een topkoningin, hè. heel professioneel. Dus het is nu totaal geen aanleiding om dat even te veranderen. Nou ja, ja dat vinden jullie dus. Maar vind ik, oh, ja. Vind, vindt hier het <laughs> ook. Maar goed, daar denkt de PVV en een heel veel andere partijen... dus heel anders over. Wat ik even benieuwd naar ben, Jeroen... wat, wat vindt de koningin van deze discussie? Ik denk niet dat ze hier heel blij mee is. Ze heeft wel een hele dikke huid inmiddels door de jaren heen gekregen. En ze heeft dit natuurlijk wel zien aankomen. Dus uh, zo'n dag als vandaag is ze niet verrast. Uh, maar dit is niet haar droomscenario. Uh, en, en zeker ook niet van Willem-Alexander. Die heeft zich ook wel eens uitgelaten in het trant van... nou ja, als het puur ceremonieel wordt, dan hoeft het van mij niet meer. Dus, uh... Denk jij dat als... Nou ja, maar hij Die daad zal hij niet bij het woord voegen. Ja. Maar je moet je voorstellen dat hij nu uh, een baan heeft... bij de Verenigde Naties. Ze schrijft een rapport, uh, reist de hele wereld rond. Heel inhoudelijke baan. En als je dan vervolgens later koning wordt en je doet niet meer, niets meer dan lintjes doorgnippen... Ja, dan moet dat wel heel frustrerend voor je zijn. Aan de andere kant, als je kijkt naar Scandinavië... dan maakt het ook natuurlijk geen klap uit. Hè? Als je kijkt naar, uh, we halen altijd Zweden aan, waar een koning niks mag. Ja, dat maar, is het ceremoniële het model, model daar. Uh, uh, mm -hmm. koning als, uh, de koning is er uit de regering, hoewel er nog wel de ministerraad voorzit. Nou ja, de eerste twee seconden, geloof ik. Maar uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar Noorwegen, daar heeft een, een koning een hele grote rol. Die mag daar het kabinet helemaal samenstellen. Nou, ook al niet sinds 1884 uh, gebeurt, geloof ik. Uh, je hebt Denemarken, waar de, de koning nog wel de wetten uh, signeert. Uh -huh. Dus maar Kijk eens naar België, waar koning Albert zijn uiterste best doet. Het lukt dan niet hè, om daar een regering te maken. Maar dat ligt niet aan de koning. Juist hij is ook daar een stabiele factor... In een, uh, op een toneel waar iedereen over elkaar heen buiten. Gaat. Maar maakt het dan ook maar iets uit als je, dus, die drie Scandinavische landen ziet met alle varianten, en dat uiteindelijk lijkt er toch hetzelfde type koningschap uit te rollen? Ja, nou, je kan je inderdaad afvragen van hoe groot is de invloed en de macht van de koningin op dit moment. Wilders, die doet alsof die macht heel groot is, dat er een schijn is van partijdigheid. Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens, maar want die de, macht is helemaal niet groot. Wat is dan de reden dat de PvdA oké, okay, met een iets minder ingrijpend voorstel komt, maar de PVV met een heel erg ingrijpend voorstel... W is hier politiek gewin uit? Ja, die, te die halen op zit in de oppositie. Moment? en de wil van zich laten horen. Heeft de hele tijd uh, niets gezegd op dit thema. Koningschap. Uh, ze moesten een keer wat doen. Uh, ja, en ook met niks komen. Dat uh, is dan ook geen optie als je in de oppositie zit. Dus komen ze hiermee. Dus voor hen is het electoraal interessant om. Uh, om ja, er... maar uh, uiteindelijk is het een halfwache voorstel van de Partij van de Arbeid. Omdat ze niet echt met iets nieuws komen. Maar wat, wat, wat, wat heeft de PVV? Want een derde van de. Of nee, driekwart van de bevolking uh, uh, wil de monarchie in stand houden. Het ligt er ook maar aan wanneer je dat peilt, maar bij de PVV speelt natuurlijk veel jaloezie mee, veel rijkdom. Hij veel, zegt van niet, hè? hij zegt dat er geen persoonlijke ja, rancune in wat het spel is. Nee, maar nou, dat iets... zei hij vandaag in de persconferentie. Ja, ik zou het ik ook wilde. zeggen als ik wil, dus maar gaat want... dit de PVV niet juist stemmen kosten? Uh, nou, ik denk het niet. Dit is, dit is zo'n minor onderwerp. Het verbaast me daarom ook echt dat uh, de PvdA ermee komt. De grootste eurocrisis die we ooit gezien hebben, die woedt. Ja. Uh, er zijn, er zijn ongelooflijk nou, veel problemen het, met de prinsdagbegroting. Er komt prinsjesdag eraan, dan moeten we het dus gaan hebben over extra bezuinigingen. En, en dan, dan dus weet de grootste oppositiepartij van dit van het land weet niet verder te komen... dan het praten of de koningin wel of niet aan tafel mag zitten bij de Raad van State... waar ze alleen maar één keer de hamer op een tafel gooit. En dat is het. Nou, ik vind het buitengewoon... Ja, je politiek. hebt het over die Raad van State, dat is inderdaad traditie. hoort echt bij de geschiedenis van de Oranjes... om daar inderdaad een ceremoniële rol te hebben als mm. voorzitter. Want de werkelijke uh, voorzitter is eigenlijk de, de vicevoorzitter. Maar je moet je wel voorstellen dat het staatshoofd... daar heel veel kennis op doet door die vergaderingen bij te wonen. En dat is alleen maar handig uh, ja, voor de, de rest van je functioneren. Dus het is een beetje, beetje zonde eigenlijk als je ook die functie zou afschaffen. Kortom, uh, genoeg uh, discussie hier aan tafel in ieder geval. Het, wordt, het blijft nog wel even een belangrijke discussie, ook in Den Haag, toch Sierbert? Ja, algemene politieke beschouwingen zal het zeker een onderwerp worden. Goed, dank. Jeroen Snel was hier, dankjewel. En Sierbert van Linden, tot de volgende week. Hoi. Exit Holland. Brekend nieuws. Uh, Gaddafi zou wel eens in Oeganda kunnen zitten. Dat bedacht uh, althans Arne Doornbal. en dus ging hij naar hem op zoek. In Exit Holland elke dag mooie verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Nou, dit is er zeker eentje. Arne, goedenavond vanuit Oeganda. Goedenavond. Ja, wat is dit nou voor een verhaal? Kadhafi zou dus wel eens in Oeganda kunnen zitten. Ja, tenminste, die mogelijkheid uh, zou er zijn. Ik werd op een gegeven moment gekipt door iemand die zei van, weet je waar Kadhafi is? Die zit hier in Kampala, eigenlijk vlakbij waar, uh, waar jij woont. Ja, nou, het lijkt me sterk, maar uh, ik uh, ben er toch uh, in de auto gesprongen om uh, een kijkje te gaan nemen op die plek waar die heel eventueel zou kunnen zijn, maar daar was, uh, was niks te zien. Maar wat, wat is het verhaal hierachter? Het, het verhaal hierachter is dat um, de afgelopen periode Kadhafi is een aantal keer in, uh, op bezoek geweest in, uh, in Oeganda, mm -hmm. waaronder um, een bezoek dat hij bracht aan uh, destijds de jongste koning ter wereld, de uh, toen driejarige koning Oyo. Hmm. En uh, nou schijnen hier de, de, de roddeljournalisten in Oeganda hebben toen op een opgeschreven dat er, een, er was een liefdesrelatie zou kunnen zijn tussen Gaddafi en de moeder van deze driejarige koning Oyo. En uh, okay. daar waren ze niet blij mee. Die uh, journalisten kregen gelijk een proces aan hun broek wat er uh, wellicht op zou kunnen duiden dat er misschien wel een klein spoortje van waarheid in zit. Maar hoe zit dat dan? Want die koning Oyo was dus drie. En Gaddafi had een relatie met zijn moeder. Maar heeft die kleine koning geen vader dan? Ja, die was dus uh, begin, drie, begin jaren negentig uh, op jonge leeftijd overleden bij een, uh, een auto-ongeluk. En nou, die man viel weg. En uh, Gaddafi die heeft een reputatie dat hij zich heel erg bemoeit met traditionele koninkrijken in Afrika. Hij heeft zichzelf dus een tijdje geleden ook als koning der koningen laten corona. Hij vindt al die westerse dingen als, als president de democratie en zo... Ja, dat vind ik natuurlijk... Maar niks, hij gaat echt op die, op die tour van oude ouderwetse koninkrijken. En Oeganda heeft vijf oude ouderwetse koninkrijken met, met koningen. En die hebben uh, een zekere, uh, een klein beetje macht in hun gebiedje. En uh, nou ja, een daarvan was dus de koning die is overleden. Na zijn overlijden heeft uh, uh, Gaddafi zich dus echt als een peetvader opgeworpen... voor de driejarige mm -hmm. koning Oyo uh, en dus zijn, uh, zijn beeldschone moeder. En, maar, en hij is daar dus ook wel eens gesignaleerd, Gaddafi, in, uh, bij die koningin... Ja, een paar jaar geleden is hij, uh, is hij helemaal naar hun, uh, over de weg vanuit Kampala naar hun paleis toe gereden. Dat is een, uh, ongeveer 300 kilometer buiten de hoofdstad uh, met een kolonne auto's. Het gerucht gaat dat er briefjes van 100 dollar uit het raam gegooid werden. Um, toen, uh, iets minder lang geleden, is hij weer een paar keer in Kampala geweest. Een keer voor topconferentie, een keer om uh, een moskee te openen. Daar was ik ook bij. Uh, dus hij heeft een redelijk grote... Um, een redelijk uh, goede band met, uh, met Oeganda. En uh, dus uh, waarschijnlijk ook uh, door die dame. Ja, nou zeg jij van ja, er zou wel een kern van waarheid in kunnen zitten. Want uh, journalisten die hierover publiceerden. Uh, werden werd meteen gezegd uh, dat mag niet meer. Het verhaal werd meteen uh, weggehaald. Um, nou, ben jij hem dus gaan zoeken? Maar <laughs> ben je echt in het paleis geweest? Nou ja, nee. Ik dacht, kijk, als hij daar is, zouden toch wel enige verhoogd... de staat van uh, politiebescherming of zoiets. Uh, ik dacht eigenlijk, zeg maar, die geruchten die ik hoorde, die, uh, van, ja, is daar, ik dacht, die zijn misschien daarop gebaseerd. Maar toen ik al langs reed, uh, er was helemaal werkelijk niets te zien. En toen dacht ik, ja, uh, ik kan wel midden in de nacht hier aan gaan bellen om te vragen of meneer Kaddafi er is. Maar dat heeft waarschijnlijk ook niet zo heel veel <lacht> zin. Als ik het uit wil zoeken, dan dat toch via, via, via, via ja. uh, moeten. Maar uh, ja, het laatste duikt toch op dat hij waarschijnlijk toch nog ergens in Libië of in de buurt van Libië zitten. Maar je bent wel ooit in dat paleis geweest... en toen hing daar een poster, toch, van Gaddafi, of een foto? Ja, ik heb uh, geprobeerd de koning te interviewen... en na uh, maandenlang aanbrengen is dat ook, uh, ook gelukt. Dat was heel bijzonder. Dus toen kwam ik daar binnen, hoogpolig tapijt... en wf, net Mona Lisa aan de muur. En daar hing dus inderdaad een enorme foto van Gaddafi... en dan uh, die, die jongen en, en dan zijn moeder. Dus uh, nou, toen moest ik daar gaan zitten. Ik moest wachten totdat hij kwam. Uh, toen kwam inderdaad... Die moeder er ook uh, aan. Die is nog maar, uh, die is nog maar uh, halverwege de dertig. Inderdaad een beeldschone vrouw. Wat dat betreft heeft Gaddafi wel uh, wat degelijk vaak. En um, nou, toen heb ik een minuutje of tien met, uh, met jongen gepraat. Totdat, uh, totdat zijn moeder uh, die daar uh, eigenlijk feitelijk de lakens uitdeelt in het paleis... Totdat zij het eigenlijk wel genoeg uh, vond. En zij zei, toen maakte ze er nog een opmerking over die fouten. Toen zei ze, ja, Gaddafi is een goede man en een. een, een, een heeft hij heeft ons heel erg geholpen en een, Uitstekende leider. Goed, het verhaal dus van Gaddafi mogelijk in Oeganda. Ja, je weet niet wat er nog gaat gebeuren. Arne Doorn vanuit Kampala, Oeganda, dankjewel. Graag gedaan. Radio 1. Het NOS-journaal. Twee over half tien hier is Jobboot. De VN-veiligheidsraad moet snel beslissen over een civiele missie in Libië die moet zorgen voor stabiliteit. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft daartoe opgeroepen na de Libië-top in Parijs. Volgens Ban hebben de landen op de top afgesproken dat de VN een grote rol krijgt bij de ontwikkeling van Libië. De Franse president Sarkozy zei dat er per direct 15 miljard dollar aan bevroren Libische tegoeden wordt vrijgemaakt.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 Staatssecretaris Knapen voor ontwikkelingssamenwerking... heeft een bezoek gebracht aan het Somalische Mogadishu. Knapen heeft met hulpverleners en autoriteiten gesproken... over de bestrijding van de hongersnood in het land. Volgens Knapen moet er dringend iets gebeuren... om te voorkomen dat de Somaliërs omkomen van de honger. En in Duitsland is de vermiste melkkoer Yvonne weer terecht. De koe ontsnapte eind mei uit haar weide... en zwierf al die tijd door de bossen van Beieren. Een intensieve zoektocht en een eigen Facebook-pagina leverden niets op. Afgelopen dinsdag ontdekte een boer dat Yvonne zich had aangesloten bij zijn vier koeien in een wei. Ze werd herkend aan haar oormerk. En dat zijn ja, de hoofdpunten van het nieuws. <laughs> ja, ja, je kan er ook niks aan doen. Nee. Nou, dat is niet waar. Komt je schrijft het zelf. <laughs> je ja. dankjewel. Dit is Radio 1. WNM Today. Door een, een blunder van Wikileaks, een enorme blunder kan je wel zeggen... liggen telefoonnummers en adresgegevens van informanten op straat. Meer dan 250.000 berichten van uh, die klokkenluiders uit Wikileaks... staan sinds vandaag open en bloot op internet. En dan is verslaggever Jeroen Wollaars... die volgt Wikileaks uh, de hele, het hele verhaal vanaf het begin. Jeroen, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Wat is er nou aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Ik, ik schrok eigenlijk wel vanmorgen... toen ik wakker werd en ik zag dat die 251.000 en nog wat berichten... allemaal gewoon te lezen waren. Ja, wat is er aan de hand... Toen The Guardian, een van de kranten waar ze in het begin mee samenwerkte... die documenten kreeg, mm -hmm. uh, dan was de afspraak dat ze die zouden lezen... en dat ze ze ook zouden redigeren... dat ze heel gevoelige informatie zouden vervangen door precies twaalf kruisjes. Mm -hmm. Nou, dat bestand, dat blijkt niet alleen bij The Guardian terechtgekomen te zijn... maar dat blijkt ook al eigenlijk meer dan een jaar over, over internet te zwerven... En het wachtwoord waarmee dat bestand te openen is... dat blijkt al heel lang in een boek te staan... wat The Guardian geschreven heeft over hun hele proces. Dus eigenlijk al een jaar lang kan iedereen die dat wil... kan gewoon al die documenten waar al die journalisten... ook wij van de NOS heel voorzichtig mee deden... die, die, die kunnen ze gewoon lezen. Ik en waarom, heb wel eens eerder verteld waarom stond er in, in, in, in dat boek? Dat begrijp ik niet. Hoezo komt een wachtwoord in een boek terecht? Toen zij dat bestand kregen, toen um, werd er verteld... dat bestand kun je nu heel even downloaden... en daarna gaat mm -hmm. die server met dat bestand meteen uit de lucht. En dan heb je dit en dit wachtwoord nodig om dat bestand te openen. Dus toen ze dat eenmaal gedaan hadden... en maanden later ze daar een boek over schreven... dachten ze, nou, god, nu kunnen we dat wachtwoord wel, wel, wel vertellen... want dat bestand ja, ja. Dat is toch al lang gewist. Ha, en het voelt. was ook wel echt voor hun zo'n kenmerkend moment... Hè, dat je het wachtwoord van Julian Assange krijgt... Ik herinner me dat ook wij bij de NOS dat wachtwoord van Julian Assange ja. kregen... en dat we dat ook allemaal heel spannend vonden... en ook wij moesten naar zo'n speciale website... waar we dan dat bestand konden downloaden. Dat zou daarna verdwijnen. Nou ja, en in het geval van, van The Guardian is dat bestand dus op een of andere manier... Door, door een fout van iemand bij Wikileaks op internet verschenen. Maandenlang stond het ergens diep verborgen in een of andere bittorrent... in een subdirectory van een subdirectory met een naam die niemand echt wat zei... Ja. En dat wachtwoord stond dus in dat boek. Ja, en uiteindelijk hebben twee mensen die twee dingen aan elkaar geknoopt en gezegd: Hé, hey, wacht even. Maar dit er is dus een, een enorme een fout wachtwoord. van Wikileaks zelf, dit. Dit is een blunder van Wikileaks zelf. Het feit dat ze dat bestand niet gewist hebben. Het bestand dat ze aan The Guardian gaven: zo van hier heb je het, kun je het inzien. En daarna wisten we het. Dat ze dat hebben verspreid in hun mirror -systeem. en het systeem dat ervoor moet zorgen dat er niet één Wikileaks-site is... maar heel veel Wikileaks-sites, zodat ze niet aangevallen kunnen worden... dat het bestand daar zat, is een blunder van formaat. En eh, Assange zelf, heeft hij al iets hierover gezegd? Ja, Assange is eigenlijk de laatste paar weken, maanden... opgesloten in dat huis in, in, in Engeland. Bezig om iedereen die ook maar iets over Wikileaks schrijft aan te vallen. En nu heeft hij zijn pijlen gericht op The Guardian. Want ook al heeft hij die fout gemaakt... en hebben zij van Wikileaks dat bestand verspreid. Um, hij wijst nu naar The Guardian en zegt van... hoe durven jullie dat wachtwoord nou openbaar te maken in dat boek? Dat hadden jullie nooit mogen doen. Hij is woedend. Hij heeft gezegd dat hij alle mensen... Of dat die uh, Amnesty International, Human Rights Watch en de Amerikaanse overheid heeft gewaarschuwd dat nu al die namen van al die mensen open en bloot te lezen zijn. En hij heeft zelfs met uh, juridische stappen richting The Guardian gedreigd. Dus de Wikileaks, hm. de klokkenluidersite die uh, uh, bekend staat ja. om zijn lekken, die gaat nu juridische stappen nemen omdat iemand anders in hun ogen gelekt heeft. Allemaal ja. vrij opmerkelijk. Nou ja goed, hij probeert natuurlijk een beetje van zich af te trappen. Van ik heb er niks mee te maken, het was niet mijn fout. Hij probeert enorm van zich af te trappen en neemt, wat mij betreft, geen geen enkele verantwoordelijkheid daarin. Maar het is wel grappig. Ik, ik zit hier backstage bij een theaterfestival. Ik heb op zich best leuk werk. En naast me zit Alexander Klupping die hier ook is. Die heeft een boek geschreven over Wikileaks. Die volgt het wel. En ik ben wel benieuwd hoe, hoe hij dat ziet. Hoe hij vindt dat... Um, um, hoe, hoe het gaat met Assange in jouw ogen, Alexander. Assange probeert al een langere tijd probeert hij echt de aandacht naar zich toe te trekken. Hij, moet, hij is onder huisarrest, moet zich iedere dag melden bij de politie. En maakte daar een mooi filmpje over dat hij vast zit in dat huis. En maakte een soort van reclameparodie daarvan. En dat, Toen dat filmpje online kwam, dacht ik echt... oké, okay, deze man is echt heel erg op zoek naar aandacht. In een wereld waar eigenlijk niemand meer aandacht heeft voor Wikileaks. Waar we vorig jaar nog in een soort storm zaten. Dat alles wat met Wikileaks te maken had, was, was voorpagina. Nieuws is nu de Wikileaks-moeheid. Volgens mij toegeslagen bij heel veel journalisten. En zelfs dit schrikbarende lek wat, wat, uh, waar we vandaag over praten um, vind ik het opvallend hoe weinig aandacht daar eigenlijk voor is hoe groot deze ontwikkeling eigenlijk ook is en hoe schandelijk het eigenlijk ook is volgens mij dat um, is opvallend en um, uh, uh, ik, uh, Assange zijn doel is uiteindelijk neem ik aan om, um, om, om deze bestanden in de openbaarheid te brengen en nou ja dat is gelukt ik geloof dat uh, niet heel veel mensen hier heel erg blij mee zijn ik kan me voorstellen, hij zit al vast, het is al niet meer Assange de man van WikiLeaks, hij heeft weinig te vertellen op dit moment, dit is wel de, de nekslag voor hem toch? Dit is de nekslag voor, voor, voor Wikileaks. Ik denk in elk geval wel voor hoe serieus je Wikileaks kan nemen. Zo iemand als Assange heeft altijd hoog opgegeven... over dat zij bronnen beter zouden beschermen dan journalisten. Dat zij, techneuten, nerds, precies zouden weten... hoe ze met dit soort gevoelige informatie om zouden gaan. Ja, je ziet vandaag gewoon het bewijs. De bronbestanden liggen op straat en al die contactgegevens, al die informanten... Ja. al die mensen, al die mensenrechtenactivisten. Er staat een verhaal in over een Iraanse dame... die hardop heeft gezegd dat de mullahs idioot zijn. Als je dat soort dingen in Iran zegt, kun je de doodstraf krijgen. Maar dit is dus dat... echt heel gevaarlijk? Dit. Dit... dit is heel gevaarlijk voor heel veel mensen. Kijk... Wij hebben bij de NOS ook Nederlandse gegevens gecensureerd. En ook voor een aantal Nederlanders staat er gevaarlijke informatie in. Dat valt overigens in niet bij zo'n Iraans voorbeeld. Iemand die echt om het leven kan komen, om wat ze gezegd heeft... om wat er in die documenten staat. Um, maar, maar ook voor Nederlanders is het gevaarlijk. Voor heel veel mensen over de hele wereld is het gevaarlijk. En je gaat het en... natuurlijk niet zeggen voor wie dan, hè? Nee, dat ga ik inderdaad niet zeggen. Hmm. Um, maar het erge is dus wel dat mensen dat zelf zouden kunnen opzoeken. Ja, Oh, is dat een uitnodiging, Hiron? Nee, dat is ah. absoluut geen uitnodiging. Maar ja, ik bedoel it's out there, dus het gaat gebeuren. Dus je kunt erop wachten dat iemand dat een keer vindt. Ja. Je kunt erop wachten dat iemand dat een keer... allemaal bij elkaar gaat verzamelen en gaat publiceren. Je moet er niet aan denken wat dat voor gevolgen... voor, voor mensen kan ja. hebben die hun leven in de waagschaal hebben gesteld. En waar al die journalisten altijd heel verantwoordelijk mee om zijn gegaan. Dus dit is niet, niet alleen zeg maar, de ontmaskering van, van, van Assange... wat mij betreft als serieus te nemen klokkenluider... Ja. maar ook, ook gewoon iets wat heel verstrekkende gevolgen... voor mensenlevens kan hebben. Ik geloof dat Assange heeft gezegd dat die uh, Human Rights Watch en Amnesty... Uh, in, in, al heeft ingelicht hè, hierover. Zodat die, we... heeft die, die heeft hij inderdaad ingelicht. En ik heb ze vandaag ook gesproken. En die zeggen dat ze dit verschrikkelijk vinden. Maar die kunnen nu, nu natuurlijk ook niks meer. Weet je, Het is leuk dat je ze inlicht. En dat je ze uh, waarschuwt. Um, maar daar is dan ook alles mee gezegd. We hebben ook de AIVD gesproken bij de NOS vandaag. Die zeggen dat ze alles rondom Wikileaks... met buitengewoon veel interesse volgen. Mm -hmm. uh, wat je daar precies uit moet afleiden, weet ik niet. Maar er wordt in elk geval naar gekeken. Uh, maar goed, ja, um, uh, je kunt er naar kijken... Je kunt er als Amnesty naar kijken. Maar ja, dat lost natuurlijk het probleem voor die mensen niet op. Goed, dit krijgt nog wel een staartje. In ieder geval, dat uh, we binnenkort nogal meer horen over WikiLeaks en Assange. Jeroen Wollaars van de NOS, dankjewel. Jo. Laatst was hij hier nog om te praten over um, Adele. Over, hij heeft haar ooit gecoverd en hij kent haar nog uit de studio. Dothan, dan, goede Nederlandse zonger, Where We Belong. Listen to what I gotta tell you Are you ready for what's coming now? I've been hanging on to the secret Where do we go from here? Is this road unclear? Fiction. but how are you supposed to know your image is right there before me even though i'm Dames van 62 jaar, ja, dan bestaat het leven uit, uit thee drinken, uit keuvelen over de kleinkinderen. Maar natuurlijk niet als je Patricia Pai heet. Onze eigen polderdiva, Still Going Strong. Te zien bijvoorbeeld nu in divas draaien door op RTL 4. De eerste aflevering daarvan is nu bezig, maar... Kijk maar lekker straks naar Uitzending Gemist, zou ik zeggen. Um, daarnaast uh, is, zit ze ook natuurlijk in de jury van Holland's God Talent... en is ze ook nog druk met het organiseren van haar eigen feesten. En ook nog eens daarbij tijd voor een lover van ruim 30 jaar jonger. Heel fijn. Ja, die dat... zegt dat ik er tijd voor heb, dat ik er tijd voor maak. Dus, ja, wellicht niet. Patricia Pai, goedenavond. Hallo. Erg, erg leuk dat je er bent. Ja, oh god, die arme lover van jou, die, die, die ziet jou maar weinig. lover, schattig. Minnaar, vriend. Ja, wat Hoe is het? Hoe zullen we het noemen? Maakt niet uit. Ja, het is, het is een hele goede vriend van me. Ja, een hele goede dan. Ja, ja, hallo. Eentje die dat je ook zijn... kan gebruiken. <laughs> dat zijn de beste. Dat zijn de beste. Friends with benefits. Exactly. <laughs> maar die, die zie je nog wel af en toe, want je hebt het heel druk. Jawel, we wonen samen. En... Uh, dat is heel gezellig. Het is ja. leuk thuiskomen in ieder geval. Ik hou niet van alleen zijn. En dit is nou eenmaal zo even gebeurd. Ja. En uh, zolang het allemaal goed gaat en we hebben het gezellig... en hij irriteert niet, mag hij <laughs> blijven. Is dat niet zo eisen? Oh. Jawel hoor, er zitten nog er een hele rij eisen bij. Maar ja, heb je ja. nog even? We hebben het er al een keer over. Laten we het even ja. hebben over wat jij allemaal aan het doen bent. Want je, je bent feesten gaan organiseren. Mm -hmm. En dan denk ik persoonlijk, ja, als je Patricia Paai bent... dan wordt er een feest voor jou georganiseerd en niet andersom. Nee, dat, uh, dat heb je gelijk. En je kan bijvoorbeeld een feest uh, dat mensen je benaderen van... <coughs> we gaan een feest organiseren, mogen we jouw naam eraan hangen? Dan krijg je dit zoveel geld. Ehm... Mm uh, dat is makkelijk. En dat, dus over, dat gebeurt wel meer met, met dingen die je moet doen. Maar uh, dit keer dacht ik, ik was dus op een paar van die parties geweest. En, um, en dan hebben we het over enorme feesten: enorme of? dance uh, parties. Dus okay. dat niet een. Uh, persoonlijke party. Nee, nee. En uh, om te kijken, want ik wil, kijk, en dat is ook, dan heb je het weer, het, het jong blijven is ook gewoon alles uh, meedoen en kijken wat er in de wereld is, wat, wat ze nu doen, wat leuk is. Maar waarin verschilt dan straks een Patricia Pai feest van, de, nou ja... De, Helemaal van... niet zo als we die anderen, alleen, het is mijn stempel, komt er natuurlijk op. Uh, ik zei tegen mijn vriend, joh, dat moeten we ook gaan doen, dat is leuk. En wat voor feest komt eraan? aan? Geef eens een voorbeeld. Nou, je krijgt uh, van waanzinnige DJ's. Sowieso, tenminste, die ik goed vind. Je Jesto, luisteren? bijvoorbeeld? Ja, was maar waar. Die kan ik niet betalen, hoor. Wij oh, okay. nee, hebben wel ons best voor gedaan. DJ Jean. Ja, DJ Jean, Jean zit erbij. Dat kan ik je wel vertellen. En uh, zit er zitten nog meer echte leuke namen bij. Want, uh, en, en ze hebben ook mij echt geholpen. Van Patrice, we doen het, we komen. Kortom... Patricia doet in Facebook. Dat is helemaal leuk, ja. want ik ja. heb ook hele leuke acts, weet je wel, die uh, optreden. Ja. Terwijl de muziek gewoon keihard doorgaat. Dus dat komt er allemaal in. Laten we het ook nog even hebben over je nieuwe programma, Diva's draaien Door. Uh, samen met Tatjana, uh, is het nou Simic, Simic? Vergeet ik altijd. Simic. Simic. En uh, Patty Bart, um, jullie uh, nemen voor eigenlijk voor drie dagen een bedrijf over. Hè? en dan, Zodat die mensen even, even eruit kunnen. Weg kunnen ja. Even een stukje van de trailer. Diva's nemen het over. En die vrouw mee. Nee, gegaan denk. Het komt weer. De handjes gaan uit de designer mouwen. En de charme is in de strijd. Je gaat toch wel heel erg je best voor me doen. Fijn. En voor je koekele kan zeggen, is alles weer in orde. Tatjana, Patty en Patricia, de diva's draaien door. Je zal het maar regisseren, denk ik dan. Ja, ja dat is een, nou, inderdaad. Die draait dol. Ja, ja die heeft het ja, zwaar. Ja, ja, natuurlijk. Ik, ik las iets in, in, uh, in een krant over hoe dat dan gaat, van opname. En um, dat jij vooral een beetje buiten stond sigaretjes te roken. Voor de rest niet zo heel veel te ik doen. Ik hoop dat mijn moeder vanavond niet uh, luistert. Want dat mag ze Sorry niet mama, weten. paai. Af en toe om even te kalmeren, <laughs> ga ik gewoon even... Dat is natuurlijk ook weer mijn leeftijd. Ik denk van even wachten, even ademhalen. Ga even zitten, Patricia. Laat het even over je heen komen. Want... Uh, uh, irriteren doe ik me niet. Dat wil ik ook niet. Begin ik ook niet aan. Maar doe je ook, is het ook echt aanpakken? Het is heel je, erg aanpakken. Wat heb je gedaan bijvoorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, gisteravond, waar we geweest zijn. Uh, de, de opdracht was, we gaan naar een golfclub. Ik zeg, gadverdamme golfclub. Nou, die mensen hebben nog niks nodig. Dus dat, eh, dat zijn toch... Het jullie een luxe sport. Helpen, ja. Denk je, dat is een luxe sport. Nee, dat waren twee mensen die... Uh, jonge mensen waren net twee jaar getrouwd. Uh, dachten we gaan leuk een golfbaantje beginnen. Met een mooi restaurantje erbij. Vloog meteen in de fik. Uh, helemaal weg. Uh, ze waren dan nog niet verzekerd. Uh, helemaal triest. Geef moment hadden ze wat anders verzonnen. Dan kwam de gemeente weer. Oh, we gaan hier op bouwen. Sorry hoor. Willen jullie we weggaan? En wat kom jij daar dan aan doen? Nou, dan komen wij aan. En dan uh, gaan we eens eventjes kijken hoe we deze mensen. Ten eerste weg kunnen sturen. Kijken hoe we de boel draaiende kunnen houden. En dat wat ze nog niet weten is dat wij het gaan verbeteren. Dus we gaan kijken... of we meer leden voor ze kunnen krijgen. We hebben een leuke BN'ers laten komen. We hebben de boel helemaal verbouwd binnen. Ze zaten in een keet. Nou, Die keten hebben we echt omgebouwd tot een waanzinnig iets. Ja. voor ze. Uh, echt iets voor die mensen. Die mensen hebben gehuild van begin af aan. Toen ze, toen ze ons zagen, hebben ze al gehuild. En, maar, we en, en steek jij en dan van. mouwen op en voeten in alles de, in de laarsjes hetzelfde. en je doet alles zelf? Alles wordt ter plekke gebeld. En we moeten alles voor niets... Uh, gaan regelen. Ja, er is ja. geen budget voor. Hè? Dus niemand is niet voor ge, uh, geprogrammeerd, is niet voor geproduceerd. Dus je bent echt aan het werk. Je belt komt je. Het op neer. Wat we hm. hebben is eigenlijk ons telefoontje. En dat, ja. dat je hele, hele netwerk natuurlijk. Ja. En dan ga je dus de karwei bellen, Leen Bakker, noem maar op. Iedereen die maar. En dan ga je ja. dus die mensen inpakken. Inpakken zodat ze alles weggeven. Dan nou ben je 62, hè? Precies, ja, ja. En heb je, al, je hebt al een hele carrière achter de rug. Of zo ja, les, lezen, een heel een hele leven achter, achter de rug. En dan nu weer helemaal uh, op tv met, met weet ik veel wat voor programma's allemaal. Ook nog eens die mm -hmm. feesten organiseren. De meeste mensen van jouw leeftijd gaan nu een beetje afbouwen. Ja. Wa waarom wil ik je denk, dit allemaal? Ik denk dat, dat een heleboel mensen daarvan terugkomen hoor. Dat je gaat afbouwen. Want zodra, zodra je gaat afbouwen en je gaat zitten en je gaat gewoon... Zit te wachten tot, uh, tot je nog ouder wordt? Ik geloof dan uh, dat je inkakt. Ik geloof dat je dat niet moet doen. Ik denk, mijn, mijn idee is altijd, nou, blijf bij en ga niet naar omroep Max zitten kijken. Wat, waarom moeten we naar dingen in het verleden gaan zitten kijken? Die zijn geweest. Weet je wel? Waarom maar moeten is we het, daarin blijven hangen? Is dat iets een beetje wat je toch een beetje voor jezelf iets wil bewijzen? Nee, ofzo? Ik, denk dat het hele ik van... Kan het nog? Nee. Nee, dat is het niet. Ja, dat, dat denk je dan, maar dan loop je jezelf voorbij. Dat zou heel dom zijn natuurlijk. Je voelt van jez aan jezelf of je iets nog leuk vindt of niet. En of je daar de energie voor hebt. Je gaat jezelf niet in de maling nemen. Maar ben je, ja. was je als klein Patriciaatje ook al zo'n uh, ja? strebertje? En, nou, en, niet. Als... ik ben geen streber. Ik nou, ja, ga, Helemaal ga niet. veel dingen aanpakken. Uh, ik ben wel een aanpakken en ik hou van uitdagingen. Daag me niet uit, want dan word ik alleen <laughs> maar enthousiaster. Weet je, dat, dus dat vind ik heel erg leuk. En ik ben een levenslustig mens. Ik hou van het leven. En ik probeer echt het uiterste eruit te halen. Dat als ik dadelijk uh, leer hoe dan ook, wanneer dat ook is... van nou, ik heb het wel allemaal gedaan. Ik heb het allemaal geprobeerd, ik heb het allemaal gedaan. Wat een leuk leven. Maar zit je wel eens thuis dat je denkt... poeh, weet je, een paar dagen vrij is ook wel leuk. Nee, dan vervel ik me eigenlijk alweer. Ja. Ja. Ja, dan denk ik, oh, wat moet ik nou doen vandaag? Weet je, Heb dus je, je geen hobby's, Patricia? Ja, <laughs> natuurlijk wel. Maar uh, dan zoek ik ook wel de gezelligheid op natuurlijk. En uh, natuurlijk zijn de hobby's, je gaat lekker weer je, je blaadjes en je boekjes kopen. En ik ga ze lekker naar BBC kijken. Word je ook altijd heel erg uh, vrolijk van en positief, <laughs> hoor. Ik hou ervan, hoor. Ja. Uh, Engelse televisie en uh, nee, ik, ik maar ik, ik doe liever wat ik vind het leuk zit thuis ook nooit stil. Ik kan me herinneren en, en, uh, ooit een, uh, toen waren jij en Adam Curry net uit elkaar en toen zei je in een interview van de mooiste zoiets van de mooiste vorm van wraak zijn is hem te laten zien. Dat ik het echt wel kan in mijn eentje. Dat ik het kan, ja, in mijn eentje. Want dat denken vaak eh, mannen. En ik denk ook dat heel veel vrouwen dat denken. Als ze dus eh, eenmaal door hun man in de steek gelaten zijn... waar er heel veel van zijn, moet ik zeggen. Mannen zijn daar heel raar in. Eh, vrouwen doen het niet zo gauw. Wij denken anders, dat weten we nou eenmaal en uh, dus ja, die worden dan in de steek gelaten door, door uh, hun man met hun kinderen achtergelaten. En die denken dan, wat moet ik nou? Wat moet ik? ik kan het toch helemaal niet alleen en zo, maar dat soort gezeur. Is het dan ook een beetje dat je mm. misschien ergens in je achterhoofd wel denkt van... ik doe het ook een beetje omdat ik dan aan, aan hem kan laten zien? Nee, ik, kan aan, het ik denk er zijn dagen en uren voorbij dat ik niet aan hem denk. Ik <laughs> doe het echt voor mezelf, want je moet op jezelf trots zijn. Daar haal je de kracht uit. Je doet het niet voor een ander. Je doet het voor jezelf. En dat geeft jou een lekker en sterk gevoel als je dat doet. Dat zeg ik ook in elk interview. Ga er niet bij, bij je pakken neerzitten. Je bent wel iemand. En uh, Ga erop uit, ga erop af. Doe leuke dingen. Zoek mensen op, praat met mensen. Maar ga, blijf bezig. Ga niet zitten op je kont. Wat ben ik zielig. Blijf je bezig tot... Ik dat, dat ik van mijn hakken afstoort, ja. denk ik. Want die hakken, wat, blijven, wat, wat die hakken, hakken af, blijven aan, hè? Wat ook af en toe wel gebeurt. <laughs> <laughs> nee, ik heb daar nou gewoon lekker een aan. Oh, dit, nee, nu, niks dit, dit bijzonder. Dit is zo beschouwd. Nee, ja. niet altijd een hakken. Even over, jij kwam hier uh, binnen bij BNN en iedereen... Wow. Oh? Oké. Okay. We zien je op tv, we weten dat je er goed uitziet... maar dan zie je jou in het echt en denk je... 62, niet te geloven. Het is overduidelijk dat, dat uiterlijk belangrijk voor je is. Maar hoe belangrijk precies? Nou, uiterlijk is belangrijk ten eerste voor jezelf. Je moet je natuurlijk jezelf laten zien uh, of naar buiten uit laten komen... zoals jij jezelf zou, graag zou willen zien. Ik heb het altijd niet voor een ander voor jezelf. Als je in de spiegel kijkt naar jezelf, wat iedereen wel eens doet... en je denkt, nou, kan er nog lekker mee door zo. En je bent tevreden, gaat alles toch een stuk beter dan dat je denkt, oh die kop, ik kijk niet eens met de spiegel. <lacht> en zo ga je naar je werk. Dan denk je hoe negatief je dan bent. Dus je moet wel van jezelf een beetje houden natuurlijk. Uiterlijk is natuurlijk in deze business belangrijk. Dat is logisch. Maar je bent 62, je bent ga, je, ga je dit volhouden zoals je er nu uitziet tot je 82 oh. bent? Kind, ik zal mijn best doen, maar ik weet niet hoe lang ik dit red, hoor. <lacht> ik, ik, ik, het stort toch een keer in. Ik, denk je wel eens van, misschien... Ik kan me ook voorstellen van, nou ja, op een dag, weet je. Ik heb geen zin meer. Laat het allemaal maar hangen en maar zakken. Waarom heb je dat er elke nee, keer over? Denk je dat? Nee, ja, dat, dat zeg ik omdat mijn moeder een keer zei... kind, geniet er nou maar van, nu je er nog leuk uitziet. Want op een dag uh, is het niet meer zo. En, uh, en toen dacht ik, nou ja, die dag is, is misschien ook wel lekker als die een keer komt. Waarom? Dan hoef je niet meer. Nee, nee je, hoeft, je hoeft niks. Maar nee. uh, dat je een beetje prettig oud wordt op een prettige manier... daar zijn ze ook mee bezig, doktoren. Want kijk, oud worden is een pijnlijk iets, eigenlijk. Aan alle kanten. He, je gaat pijn krijgen in je lijf. Je, je botten die, die storten in elkaar. En daar zijn ze nu mee bezig. Dat we gewoon wat leuker en wat, wat frisser en vrolijker oud kunnen worden. Dat hart houdt toch wel op wanneer het ophoudt. Kijk, rimpelen, dat is gewoon aan iemands huid. De ene rimpelt, de ander niet. De ander gaat er met een blosje gewoon doorheen. En uh, daar kan je niks aan doen. Maar je kan wel fit blijven. Kijken wat je aan het doen bent. Zorgen, ja, kijken wat je eet kan je en zo. Iets aan doen, natuurlijk. En, en dan kan je het dus... Prettig, oud worden is toch ja. het leukste wat er is? Wie wilde nou gewoon met pijn krom trekken? En dan denk ik, nou, ik geef het op, dit was het wel. Goh, weet je wel, kijk eens naar die kont. Die zakt helemaal uit. Niemand, ik heb nog nooit iemand horen zeggen die oud is. Lekker is zo'n uitgezakt, <lacht> zakte, lege kont. Oh, het ziet er goed uit. Nou, fijn hoor. Nee. Even een mooie quote tot slot. Er is een cent uit de Volkskrant, Jean-Pierre Gelen die zei een keer, ooit zal Patricia Pais zelf sterven nog sexy maken. Over de leuke. Nou, ik hoop het. Misschien lig ik of zit ik op iemand als ik doodga. <lacht> Hoe leuk zou ik dat zijn? Hoe fijn. Zou dat fijn zijn? Dat oh. lijkt, lijkt me een mooi einde. Heerlijk. Lijkt me een prachtig einde. <lacht> Patricia Pijn, dankjewel dat je hier was. En, uh, het gaat je goed met alles wat je aan het doen bent. Dankjewel. Dit is Radio 1. Today. Ja, voordat we hier gaan verlaten en alvast ons weekend gaan vieren... want morgen hebben we geen uitzending... geven we het laatste woord aan onze BN'ers. Te beginnen met acteur, danser, jurylid en presentator Jan Kooijman. Volgende week komt dan eindelijk de Cosmopoly Jan uit. Um, het nummer waar ik hoofdredacteur voor ben... samen met Art Royakkers, Jim Bakkum en Don Diablo. Het wordt een heel leuk nummer. Hij ligt volgende week in de winkels en dus volgende week ook het lanceringsfeestje. Met in ieder geval een interview met Katja Schuurman van mij... en een interview met Halina Rijn van Jim Bakkum en Art Royakkers... Lara Stone aan. Dus, een aanwaarder. En dan dance-dj verder de Ik heb uh, vandaag uh, toch poezen gehaald, want uh, we hebben hier op kantoor iets te vieren... ...omdat we voor dit jaar onze vierde nummer 1 hebben hier op uh, Beatport... ...wat eigenlijk een beetje de house top 40 van de wereld is. Dus uh, daar ben ik echt blij mee, dus dat uh, ga ik vandaag vieren. En als laatste WNL-presentator en wethouder in Capella aan de IJssel, Joost Eertmans. Ik heb erg leuk nieuws. Ik ga weer radio maken. Hoe en wat wordt nog bekendgemaakt, maar mijn werktitel voorlopig door de bril van Joost is met Joost Meermans. TV is fantastisch, moet ik je zeggen. Maar radio is een verslaving. Hashtag WNL. Ben ik het helemaal mee eens, Joost Eertmans. Morgen, dan zijn wij er niet uh, in verband met de kwalificatiewedstrijden. <-wisselen> Nee, op San Marino Nederland. Even een grapje voor ons achter de schermen. Dat niet toe. San Marino Nederland morgen. Um, wij zijn er volgende week weer. En zo meteen langs de lijn met Robert Meder. EK kwalificatievoetbal op Radio 1. Morgen normaal half negen. Het paas over de hele Die De heer Prada Geeft de linkerkant kant Druk de vriendbal Nederland San Marino. Oh, dat geldt zo. Weinig. NOS langs de Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Soldaat van Oranje de musical